11 Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Zeeland is een dronken Poolse vrachtwagenchauffeur bij Rieland van de Weg geraakt. Zijn vrachtwagen kwam deels boven een dijk en deels boven een sloot terecht. Getuigen hadden hem al slingerend van rijstrook naar rijstrook zien gaan op de A58. Gisteren werden al twee vrachtwagenchauffeurs aangehouden die veel op hadden. Minister van Nieuwenhuizen wil met het transportsector onderzoeken of er een alcoholslot op vrachtwagens kan komen. Militairen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn begonnen aan hun jaarlijkse gezamenlijke oefening. Die oefening duurt vier weken en dat is half zo lang als in voorgaande jaren. De oefening was in februari uitgesteld vanwege de winterspelen in Zuid-Korea. Bovendien lijken de betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS en Zuid-Korea iets te verbeteren. Later dit voorjaar is een top gepland tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Moon van Zuid-Korea.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 Nog eens tien mensen zijn levend uit het puin gehaald. De oorzaak van de instorting is volgens de lokale politie nog onduidelijk. Een Indiaanse krant meldde dat het gebouw instortte nadat een auto zich in de voorgevel had geboord. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het midden en zuiden regen, in het uiterste noorden en in het zuidwesten blijft het nog zo goed als droog en schijnt vanmiddag misschien de zon.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 Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de ideaalwijzer op ING.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Vanavond op NBO 3 de nieuwe advocatenserie Zuidas. De advocaat stagiair in Spik. Hoe kom ik aan een echte zaak? Met onder andere Annette Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt achter mijn rugroen benadert. Laat ik je vallen.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 Ja, welkom bij OVT deel 2 met straks tegen half 12 in het spoor terug. De documentaire Bloed en Bier over Heineken in Rwanda... ten tijde van de genocide al daar. Maar we blijven nu eerst dichter bij huis en gaan naar Paleis Het Loo bij Apeldoorn. Daar is sinds vrijdag de tentoonstelling Dieren van Oranje te zien. En wij hebben nu Paul Rem aan de lijn, conservator bij Paleis Het Loo, om ons te vertellen over dierenliefhebberij van de koninklijke familie. Paul, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De heer is waarlijk opgestaan. Pardon? De heer is waarlijk opgestaan. De heer is het is baas. Ja, ja, ja nee, heel ja, fijn. Ja. Lekker een begin zo. Ja, de heer is waarlijk. Nou, geweldig. Ja, ja. ja, we, we, ja. Met, met, met dieren van oranje zat er dan ook een haas bij. Ja. Uh, even kijken, nee, ik zit even te denken aan een konijnenhol en Miss Pepper van koning Beatrix. Nee, nee geen haas. Geen nee. haas, geen haas. Uh, goed, uh, zo'n tentoonstelling die gaat uh, uh, heel ver terug, neem ik aan. Uh, zijn, er dan, uh, zijn er ook levende dieren te zien of zijn het allemaal opgezette dieren of foto's? Uh, de, le de levende, het zijn vooral foto's en printen veel, uh, uh, plaatmateriaal en het levende gedeelte. Dat zijn natuurlijk de paarden. Um, de tentoonstelling vindt plaats in de koninklijke stallen. Dat is nog altijd een soort van uh, dependance van grote koninklijke stallen in Den Haag. Paleis zelf, het gebouw paleis, is gesloten vanwege een langdurige grootschreepse renovatie, maar de stallen, ja, dat is natuurlijk het, uh, het supergrote paardenpaleis. Um, en en daar, daar staan paarden. Maar uh, het hoofdpaard is natuurlijk uh, Benito, uh, de schimmel van oud koning Beatrix... waar ze graag op reed en die sinds een paar jaar bij ons uh, nou ja, in een soort rusthuis staat. En die staat op stal, maar het wil ook wel zijn. Het is een dier. Uh, hij zit niet achter glas. Dus hij is ook wel eens in de wei. En even niet zichtbaar voor het publiek. Ja. Maar het is voornamelijk terugkijken in de geschiedenis. Ja, en het zijn vooral paarden dus. En, en, en mogen we dan als nee, publiek op. Het, het zijn honden, het zijn papegaaien, het zijn olifanten, orang-outangs. Nee, dat, dat valt wel mee. Ja, die, die hebben daar ooit allemaal rondgelopen. Ja, dat was normaal. Een stadhouder die, uh, die was ook nog eens een keer uh, opperbewindvoerder van de VOC. En dus de eerste die kon zeggen van... Uh, goh, jullie hebben toch uh, wij hebben toch als VOC de alleenrecht op handel op olifanten uh, op zijn lon. Dus ja, dan, dan kreeg hij dus twee voor zijn uh, grote menagerie, onder andere op Paleis Het Laal. Een orang-oetang ging op die manier mee, een orang-oetang-vrouwtje. Het eerste levende orang-oetang die Europa ooit... ...heeft bereikt. Uh, ja, dat kon omdat je stadhouder was. Je was prins van ja. Oranje, je liep daar in je eigen dierentuin... ...maar het was vooral van kijk eens wat netwerk ik heb. Kijk eens ja. wat een rijkdom ik heb. Dit kan ik als een soort, nou ja, god. Uh, ik, kan, ik kan mijn eigen schepping vormen. Ja. Dus, dus het was ook een beetje opscheppen tegenover andere vorstenhuizen... ...wil ik want die oranjes waren natuurlijk nog ja, geen zeker. echte vorsten... ...dus ja. zo maak je van jezelf wat meer. Nou ja, Prins Willem de Vijf had wel monarchale ambities en aspiraties. Dus als je een mooie schilderijverzameling hebt... met, met portret waarbij je afgebeeld bent als Julius Caesar... om aan te geven dat je, dat je hele oude stambomen hebt... dan is een dierentuin ook bij uitstek een, een middel om, om mee te pronken. Ja, ja, want zo kan je het eigenlijk wel noemen. Ze hadden een soort dierentuin in die tijd. Kon dat erop... was een en er liep van alles rond. Ja. Ja. Kon dat destijds ook publiek komen? Uh, ik heb daar nooit iets van gehoord. Uh, zelfs niet toen in de 19e eeuw, uh, achterpleis Kneuterdijk, nou dat is toch vrij recent midden de 19e eeuw, koning Willem II voor zijn vrouw Polona een menagerie heeft uh, ingericht met, met hippende kangeroes en dergelijke. Dat was echt puur voor uh, de familie en natuurlijk je entourage, dus de hogere leden van de hofhouding. Ja, ja een, een, een, privé, een privé dierentuin en, uh, waar, waar mensen die ze op bezoek hadden... ook rond konden lopen en dat soort dingen. Jazeker, jazeker ja. want je, moet, je, je hebt het om ervan te genieten... maar je hebt uh, het genieten en, en pronken. Dat kan alleen als je natuurlijk iemand daarvan deelgenoot maakt. Maar je hebt natuurlijk vooral ook, uh, als je terugkijkt... dat dieren functioneel zijn. Dus uh, je hebt eigen koeien voor je eigen melk. Hè, we konden je bij de Bina. Die had eigen melkbussen op haar ontbijttafel staan. Porselein met zilver afgewerkt... En dat kwam gewoon 100 meter verder van haar eigen boerderij. Ja. Maar een prins van Oranje is ook veldheer. Dus uh, om zo wendbaar mogelijk te zijn, zit je op een paard. En dat is... Heel erg lullig om te zien als je zelf voor je paard geworpen wordt. Dus je moest heel goed dat, die, die paard, onder, dat paard onder bedwang houden. En Willem II, weer even Willem II, slag bij Waterloo, 1815... die, die was zo verbonden met zijn paard Weksi... dat hij hem zelfs heeft laten opzetten later. Die staat dan niet op het loo. Maar het geeft wel aan de, nou ja, de, de band tussen mens en dier... Ja. die soms ernstige vormen kan ja, aanheden. Ja. Maar, maar het, het ging dus van olifanten naar onder Willem in naar koeien. Dat, uh, uh, nee hoor, Wilhelmina had ook honden. Want Wilhelmina hè? was enig kind. Dus ja, die ouders die dachten van ja, dat is zielig. Want ze, ze gaat alleen maar om met een Engelse gouvernante, een Franse gouvernante en hofdames. Kinderen, dat is moeilijk. Want kinderen worden al gauw brutaal. En die mm. zeggen dan zomaar Wilhelmina tegen haar. Maar een hond, uh, dat is natuurlijk iets anders. Want wat kan je met een hond? Daar moet je een band mee opbouwen. Uh, dat leert affectie aankweken. En een hond moet, moet je onder appel houden. Dus dat betekent ook dat je je wil kan opleggen. En als toekomstig vorst is het erg handig om, als je toch lastige ministers hebt, om vooral te oefenen in je wil opleggen aan anderen. Dus paarden, ezels, honden, heel geschikt om, eh, om daarmee te oefenen. Dus het is behalve eh, nuttig, het, het is pronken, het is, het, is het is emotie, maar het is ook gewoon educatief. Mag ik nog heel even tot slot naar de papegaai van prinses Beatrix, die ze geloof ik van Klaus had gekregen? En daar was iets mee, toch? Duska. Ach, Duska, ik heb geen idee. Wat weet u ervan? Uh, wat ik ervan weet, uh, wat ik ervan weet ja. is, is niet zo heel veel, Leer. behalve dan dat ik begrijp uit jullie uh, uh, teksten... dat die papegaai dat Beatrix enorm treurig was toen die papegaai overleed. Ach hemel, ja. Ik hoop dat hij een uh, eervolle staatsbegrafenis heeft gekregen... in de tuin van Drakenstein. Ja. Is de papegaai ook te zien op de tentoonstelling? Ik heb, uh, ik heb hem niet gezien, maar het kan zomaar dat ik verkeerd gekeken heb. Goed. Nou, Paul Rim, bedankt. De expositie Dieren van Oranje... is nog tot 30 september te zien in de tuinen en stallen van Paleis Het Loo. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, bijna ieder kabinet overkomt het wel een minister of staatssecretaris die moet opstappen. Ook het huidige kabinet maakte dat al mee met halbe zeilstralenwegens liegen over een ontmoeting met Poetin. Het lijkt erop dat bewindslieden tegenwoordig sneller het veld moeten ruimen dan vroeger. Maar is dat ook zo? Historica Anne Bos onderzocht het en promoveerde afgelopen woensdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen het proefschrift getiteld Verloren Vertrouwen. Goedemorgen Anne. Goedemorgen. Uh, je behandelt 18 gevallen van aftreden in je boek in, in de drie verschillende categorieën. Halbe Zelstra zit er uiteraard nog niet bij. Uh, wie, wie, wie komt er het dichtst in de buurt van een halbe Zelstraatje? Uh, mm, nou, je zou kunnen denken aan Charles Swietert, hoewel Swietert minder ervaren was dan uh, ja. ook uh, een halbe Zelstra is geweest. Een vvd leugenaartje uh, ja. Jokke Brok. Ja. Jokke Brok. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja, hij was staatssecretaris van Defensie. Slechts drie dagen. Um, ja, hij was uh, een verrassende keuze. Um, hij was eigenlijk een beetje de Ron Freese van die tijd... politiek journalist uh, bij de NOS. En uh, nou, al snel bleek dat hij wat had gelogen over zijn cv. Hij, hij, was, wel, hij, was, niet, hij was gepromoveerd, dat was er toch nou, iets... Nou, nee, hij weer? zei dat hij dokter Anders was... Maar uh, journalisten van Dagblad Trouw kwamen er al snel achter dat dat uh, wat dik aangezet was. Hij bleek een zomercursus te hebben gevolgd aan een Amerikaanse universiteit. En daar kwam nog bij dat hij had gezegd dat hij luitenant was. Uh, en dat was hij ook niet. En, ja. ja, Dat is voor een staatssecretaris van Defensie toch een, een, een moeilijk leugentje. Ja, hij is heel lang recordhouder geweest. Hè. Snelst opstappen. Ja. Ja, goed. Je begint je, uh, je proefschrift in 1966. Is dat omdat het op dat moment eigenlijk gaat spelen... dat ze sneller tot aftreden gedwongen worden? Polarisatie in die tijd? Verandering in de maatschappij? Uh, nou, het komt ook omdat we een breuk hebben gezocht... Uh, die logisch is, omdat het onderzoek wat hiervoor ligt... begint in 1918 tot 1966. Dat is een proefschrift dat door mijn voormalige collega Charlotte Brand is geschreven. En... Uh, de Tweede Wereldoorlog zou je ook als een, als een markering kunnen zien. Maar eigenlijk veranderde er niet zoveel na de bezettingsperiode. En in 1966 of de jaren 60 is die breuk er wel. Dan treedt een, een periode op van polarisatie. Um, ja, de minister meer... is opeens geen excellentie meer. Nee, hem. precies. Ja. Uh, media wordt belangrijker. Er komt een televisiedemocratie. Uh, de verzorgingstaat uh, is dan zo min of meer voltooid... Dat betekent dus ook dat ministers een veel grotere verantwoordelijkheid hebben. Uh, een grotere ambtelijke staf waar ze uh, verantwoordelijkheid voor dragen. En ze zijn meer beroepspolitici geworden. Ja, en een van die eerste uh, politici uh, die valt. Uh, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, ik kende de naam niet... Uh, dat is Leo Blok, ook een hele tragische man, begrijp ja, ik uit je boek. Ja, klopt, ja. Stel hem eens voor. Leo de Blok was minister van Economische Zaken. Uh, hij had politieke ervaring... want hij was daarvoor staatssecretaris geweest op Buitenlandse Zaken... maar had een beetje in de schaduw van minister Luns gefungeerd. Nou, nu werd hij minister van Economische Zaken. Dat was niet zomaar. Uh, de KVP had lang geleurd met die post. Het was heel moeilijk om iemand te vinden... Nou, uiteindelijk heeft hij dan toegezegd, maar het was niet echt zijn stijl. Maar hij kreeg wel een, een, een zware portefeuille. Er was veel aan de hand. Uh, op dat moment ging de economie van Nederland pijlsnel omhoog. En dat had het tot gevolg dat er inflatie optrad. Dus prijzen gingen omhoog, de lonen stegen... en dat werd een soort spiraal die alsmaar hoger ging... Uh, en daar kwam bij dat hij uh, de BTW moest invoeren. De BTW, een nieuw stelsel van omzetbelasting... was een harmonisatiemaatregel die door de EG was ingevoerd. En ook Nederland moest daarin mee. Maar die BTW die had het gevolg dat die inflatie nog verder uit. Ja, aangewakkerd. De prijs ging. Ja. ja, dat de prijzen omhoog gingen. Maar je leuk. zou zeggen, ja. tot zover so zo so goed... daar kan die minister toch allemaal niks aan doen? Wat nou, was zijn fout? Wat, zijn fout was dat hij uh, niet zo handig in de Kamer opereerde... Hij hakkelde, hij stuntelde, hij wist eigenlijk nooit goed antwoord te geven. En werd daarmee een makkelijk doelwit voor de oppositie. Ja, maar hij had die prijsstijgingen ook niet voorzien, hè? Nee, hij had ze niet voorzien. Hij wilde wel maatregelen nemen, maar hij kreeg geen medestanders in het kabinet. Hij zat daar samen met een VVD-minister van Financiën, Witteveen. En hij zei, euh, nou, laat die, prijzen maar, of laat die Btw maar even zijn werk doen. De markt zal vanzelf wel rustiger worden... Uh, daar moet de overheid zich niet mee gaan bemoeien. Dus een prijsmaatregel, zoals de blok graag wilde, die kwam er niet door. Ja, ja. hij werd eigenlijk door zijn eigen kabinet he, heeft hem laten vallen en daardoor. Nou, uiteindelijk uh, nee. Uh, hij heeft zelf een moment gekozen om eervol, redelijk eervol dan, uh, ertussenuit te piepen. En dat ging over het aannemen van een CAO. Die uh, in januari 1970 moest worden ingevoerd... en het kabinet moest daar toen nog toestemming voor geven. En de Blok wilde daar geen toestemming voor geven. Want hij vond dat wat in die CAO stond... die prijzen nog weer verder op zou drijven. En dat was het moment waarop hij zei... ik stap hier weg, ik wil hier niet meer langer deel van uitmaken. Uh, jullie moeten nu op zoek naar iemand anders. Ja, hij hield de eer aan zichzelf. Dat, ja. dat komen we vaker tegen in je boek... De, de, de, dit was een, uh, een, een man die weinig steun kreeg, ook, ook binnen het kabinet waar hij in zat. Nou, uh, een heel, een... Ja? ja, hij werd een beetje een sneuwe figuur in de ministerraad. Hij werd wel, toen hij net was afgetreden, omschreven... als het meest gegezelde werkpaard van het kabinet. Het meest gegezelde werkpaard. Goed, een, een, een heel ander verhaal in je boek... Uh, waar ook uh, verhoudingen binnen het kabinet belangrijk zijn... is het verhaal van uh, D66-staatssecretaris Slostra van Loon... die uh, in conflict komt met zijn minister van Acht. Ja, Dat, dat is ook een bijzonder verhaal. Ook hier was het iemand die op het laatste moment tijdens de kabinetsformatie werd, werd aangezocht. Uh, Glastra van Loon uh, was van D66 en uh, Van Acht, minister van Justitie, was van de KVP. We hebben het nu over 1973, de vorming van het kabinet Den El. En dat was een heel bijzonder kabinet, want het bestond eigenlijk uit twee polen. Je had de christendemocratische kant. En je had de progressieve, het progressieve blok. Waar D66, de Partij van de Arbeid en de PPR van deel van uitmaakten. Glastra van Loon uh, had een beetje moeite um, op het ministerie. Hij wilde graag uh, uh, maatregelen nemen om het gevangeniswezen te verbeteren. Maar stuitte daarbij op verzet van de ambtelijke top. En hij hij kwam er niet goed doorheen en dacht vervolgens... nou, dan vertel ik gewoon in een interview hoe het zit. En eigenlijk hing hij op die manier de vuile was buiten. Wat niet op prijs werd gesteld natuurlijk. Ja, en toen werd hij eruit gegoten van acht. Van acht uh, pikte dat niet. Die zei, uh, als het zo gaat, dan, uh, ja, dan verlies ik uh, het vertrouwen in jou. En uh, de manier waarop je dit hebt gedaan door een interview... Uh, en niet, hij bleef niet bij één interview, het waren er meer... Dat werd een soort campagne, vond Van Acht. En uh, hij vond dat uh, onaanvaardbaar en uh, ook onherstelbaar. Ja, en vanaf dat moment zie je ook binnen dat kabinet... die polarisatie heel erg, hè? Want Den ja. was het daar weer niet mee eens. Ja. Maar goed, Van Acht weet zijn zin te krijgen. Ja, uiteindelijk wel, want Den El, die telde zijn knopen... en die dacht, uh, als, van Acht, als Van Acht uitstapt, dan is er geen kabinet meer. Dus, uh, maar begrijp ik nou goed dat Glastra van Loon heeft is weggestuurd door Van achter hij of ik, is het ja, zover gekomen? hij is echt de laan uitgestuurd. En, dat ja. vind je, en waar vind jij dat dan? Vind je dat in, in, in, in, in of, of Uitgebreide briefwisselingen. Okay. Want Den Uyl was op dat moment in Suriname. Dus het ging ook niet zomaar... Er is ook een handtekening nodig van de minister-president... onder een ontslagverklaring. Maar die kreeg hij dus niet zo achter elkaar. Ja. Den Uyl El werd via een telegram op de hoogte gesteld... belde onmiddellijk op en zei, dat gaat zomaar niet... Uh, wacht maar even tot ik terug ben en dan gaan we het erover hebben. Nou, en dat werd dus een uitvoerig debat. Dat heeft weken geduurd, waarbij dus zelfs het kabinet op het spel kwam te staan. Ja, goed. Nou, dit zijn tot nu toe de twee voorbeelden die we genoemd hebben, zijn voorbeelden waarbij het eigenlijk de onenigheid binnen het kabinet een grote rol speelt. De meeste gevallen uh, dat bewindslieden dat opstappen, hebben ermee te maken dat, uh, dat er eigenlijk oneenigheid met de Kamer is, hè? dat ze hun beleid niet goed weten. Uh, te verwoorden. Uh, Maar nou heb jij naast al die politici die er daardoor uh, zijn verdwenen... er ook één opgenomen die wel oneenigheid met de Kamer had... maar niet opstapte. En uh, dat is namelijk Van Ardennen. En over die Van Ardennen werd destijds zelfs een uh, lied... wat jij citeert in je boek, uh, gezongen door, door Seth Geijkenma. En daar laten wij nu een klein stukje van horen. Ze hielden zich van de domme en ze deden quasi wijs... En ze wezen met het vingertje allemaal naar Gijs. Het hele RSV-schandaal. Vanuit Denne krijgt de schuld. Blunders maakten ze allemaal. Vanuit Denne krijgt de schuld. Geef toe met onze Gijs zo bol. Is De bankje meteen al vol. Toch had ik graag het lijstje met wat anderen aangevuld. Vanuit Denne krijgt de schuld. Hij kreeg overal de schuld van, kennelijk. Ja, hij ja. werd de kop van jut van het kabinet. Maar hij trad niet af. Hij trad niet af. En waarom heb je nou toch opgenomen in je boek over aftredende politici? Wat maakt zijn verhaal zo bijzonder? Omdat dat echt een kantelpunt is geweest in de parlementaire geschiedenis: als het gaat om het dragen van ministeriële verantwoordelijkheid. en de manier waarop met ja, enigszins beschadigde ministers is omgegaan. Maar een kantenpunt, hij blijft zitten. Wat is dan, dus, dus dit wordt het antivoorbeeld. Iedereen zegt, het mag nooit meer gaan zoals bij Ardenne. Dus Precies. als nu iemand een fout maakt, een, een, een behoorlijke fout, ernstige fout, wegwezen. Dan op een is, andere manier. Sinds om... Ardennen. Ja. Ja. Ja. Dus heeft het verpest voor iedereen eigenlijk? Nou ja, of niet. Uh, dit, is, ja, dit is ook een vorm van uh, politieke zuiverheid, zou je kunnen zeggen. Om dan dus wel op het moment dat je ambtsdrager bent en verantwoordelijkheid draagt voor. Nou ja, wat er ook. onder jouw verantwoordelijkheid gebeurt. of wordt nagelaten. Ja. En ja, van Ardennen was vicepremier in het kabinet Lubbers 1, maar was daarvoor ook al minister van Economische Zaken geweest. En hij kwam in de problemen omdat hij de verantwoordelijkheid droeg. voor het economische beleid. Uh, aangaande de scheepsbouw. En. Uh, de scheepsbouwindustrie had het heel zwaar in de jaren 70 en 80. Er moest er ja, eigenlijk flink overheidssteun bij om het draaiende te houden. Er werkten heel veel mensen, dus het was ook belangrijk om daar de ja. werkgelegenheid te behouden. En er kwam toen een parlementaire enquête over de RSV, dat had ook met scheepsbouw te maken. En ja. parlementaire enquêtes, die krijg je dan een heleboel. Hè? En daar vallen ook een hoop mensen door. Ja. Ja. Nou, die RSV, dat is de afkorting, staat ook voor het scheefbebouwconcern Rijnschelde ja. voor Olmen. Ja. Ja. Ja, daarna kwamen er nog meer enquêtes inderdaad. Een daarvan was de paspoortenquête. Uh, ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Dat werd een soort soap. Ja, dat ging om iets heel kleins. Namelijk om de fraudebestendigheid van een nieuw paspoort. En de lijm die daarbij gebruikt wordt of zo. En daar zijn ook de minister en de staatssecretaris voor afgetreden. Ja, klopt. Ja. Uh, dat was een... Uh, ja, een, een ook een EG-maatregel eigenlijk om een uniform paspoort te maken. En de fraudebestendigheid van dat paspoort moest ook flink verbeteren. Nou werd er over het invoeren van dat nieuwe paspoort... een strijd gevoerd tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken... en dat van Buitenlandse Zaken... over hoe dat dan moest worden geregeld. Wie die paspoort er voortaan moest uitgeven. Hoe dat het eruit moest komen te zien. Nou, en dat stagneerde alsmaar. Dus dat paspoort kwam er niet. En mm -hmm. de staatssecretaris van... Europese Zaken, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... die daar verantwoordelijk voor was, uh, geweest was, staatssecretaris Van Ekelen. Maar die was inmiddels, toen dit in de Kamer zo hoog begon op te spelen... minister geworden, minister van Defensie. Dus hier kreeg je een heel bijzondere situatie... dat er twee bewindslieden moesten aftreden. Maar even, even ja. ik, ik val je toch even in de reden. Want zijn, uh, is het nou een goede zaak dat er een, af, een, een aftreedcultuur is ontstaan of niet? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar kun je op twee als, manieren naar nou ja, kijken. Maar, ja. Tot slot. Ja, probeer tot slot het, even nou, te het, het is positief als het gaat om uh, uh, het niet te lang op een positie houden... van mensen die hun geloofwaardigheid hebben verloren. En het is slecht als het uh, zo zou, ertoe zou leiden... dat de een naar de ander moet verdwijnen. Want de, dan krijg je een soort duiventeel. Goed. Uh, Anne Bos, hartelijk dank voor je komst. Uh, je boek waar nog veel meer voorbeelden in staan... heet Verloren Vertrouwen is dus uitgegeven bij Boom. Het spoor terug. Ja, ja met deze week een documentaire, de documentaire Bloed en Bier. Journalist Olivier van Beemen, schrijver van het boek Bier in Afrika, het best bewaarde geheim van Heineken, deed de afgelopen jaren intensief onderzoek naar de rol van Heineken in Afrika. En daarbij stuitte hij ook op de periode van de genocide in Rwanda in 1994. Luister naar Bloed en Bier, gemaakt door Olivier van Beemen... in samenwerking met Laura Stek. It is not like the famine in Somalia. It is not like the flight of the Iraqi Kurds. It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is, I think, the standard against which all future tragedies will be measured. There is madness and horror beyond telling, beyond belief. We're exposed to, to death every day and night. It's a desperation I read on all the faces here. Genocide in Rwanda. een van de gruwelijkste massamoorden uit de geschiedenis... in één van de minst ontwikkelde landen op aarde. We horen de Inta Hamwe, zingende Hutu-milities... die in het voorjaar van 1994 door de straten van de Rwandese hoofdstad Kigali paraderen. Maandenlang zijn ze opgehitst door de extremistische berichtgeving van Radio Milcolin, RTLM. Toetsi zijn geen mensen, maar kakkerlakken. Die moeten dus verdelgd worden. Allemaal. Een volkenmoord ver weg in Afrika. Wat hebben wij daarmee te maken, zou je denken. Maar onze nationale trots Heineken zat er dicht bovenop. Heel dicht. Heerlijk helder Heineken. Het is geen reclamepraatje. Heineken is echt heerlijk helder. Hoe heerlijk helder Heineken echt is, dat zocht ik uit. Toen ik ruim vijf jaar geleden besloot onderzoek te doen naar de activiteiten van Heineken in Afrika, reisde ik voor het eerst naar Rwanda, een van de elf landen waar de Brouwer toen lokale biertjes produceerde. Vooral de felle strijd met een Belgische concurrent trok mijn aandacht. Heineken was het monopolie kwijtgeraakt... en werd nu uitgedaagd door de Skol Brewery. This is a rhythm of skull. Skool, skull, skull, skull. Get connected with skull. Kool, kool, kool. Het ging er hard aan toe. Verkopers van de ene partij gooiden het bier van de rivaal uit de ijskast... en reclameposters werden van de muur gerukt... Maar tegen het einde van mijn reis deed ik een ontdekking van een heel andere aard. Ik hoorde dat Heineken tijdens de genocide gewoon bier was blijven brouwen. Het werd bijna terloops genoemd, maar ik vond het opvallend. Rwanda was veranderd in een luguber slagveld. Maar Primus, het lokale merk van Heineken, bleef vloeien alsof er niets aan de hand was. Daar wilde ik meer van weten. Ik sta hier aan het weteringcircuit in het centrum van Amsterdam, vlakbij de, het hoofdkantoor van Heineken, tegenover de Heineken Brouwerij, de voormalige Heineken Brouwerij, moet ik zeggen, tegenwoordig een museum, met de naam Heineken Experience. Ik heb zometeen een afspraak met Geb Manak, die een tijd lang, uh, jaren tachtig, voor Heineken in Rwanda heeft gezeten. Volgens mij komt hij daar aangelopen. Gep Manak. Hey, dag, Olivier. Goeiedag. Hoe gaat het met u? Uh... Ja, goed. Lees. Ja, ja, ja. ja? ja. Mannak was hoofdtechnische dienst van de brouwerij... in de provincie stad Gizeni, aan het Kivu-meer. Van 1982 tot 1989. Het waren dan net de tijden voor de burgeroorlog... die uiteindelijk uitmonden in de genocide, hè? Klopt. Merkte je toen al iets van de spanning? Of was dat, speelde dat eigenlijk toen helemaal nog niet in het, uh, in het Rwanda van de jaren tachtig? Nou, zeker in het begin uh, merkten wij uh, daar niets van. We kwamen uit Angola, een uh, land wat toen in burgeroorlog uh, was. En wij vonden Rwanda een heerlijk rustig uh, en eigenlijk aangenaam uh, land. Het was uh, niet erg ontwikkeld. Maar op zich uh, ja, was er wel sprake van uh, structuur, ook uh, binnen de overheid. vonden wij uh, later, als ik daar nu, nu nog eens over nadenk... op het allerlaatst waren er misschien toch wel wat sprake panningen uh, zichtbaar. Maar zeker geen voortekenen van een genocide, ja, nee. Pas na de genocide hoorde Mannak de verschrikkelijke verhalen. Eén daarvan speelde zich letterlijk in zijn achtertuin af. Ja, ik had dus in de technische dienst een, een hoofd van de uh, elektrotechnische afdeling. Uh, en uh, dat was een toetsie. Zijn vrouw was toetsie, zijn kinderen waren toetsie. Zij woonden uh, met één of twee huizen ertussen uh, eigenlijk naast ons... Hun kinderen en onze dochter gingen ook op dezelfde school. Die zaten ook morgens in hetzelfde busje naar de school en s'avonds avonds weer terug. En die mensen zijn ook uh, bij de genocide om het leven gebracht. Volgens de verhalen is dat ook in, uh, in onze tuin gebeurd. We hadden een tuinhuisje in de tuin. Dat stond er al. We gebruikten dat eigenlijk niet, maar het was een beetje een rommelok. Kennelijk hebben ze zich daarin verstopt. Uh, ze zijn ontdekt en uh, daar ook vermoord. Ah, ja. Yeah. Manak is een van de schaarse oud-werknemers van Heineken... die met open vizier over de activiteiten van de brouwer in Rwanda wil praten. Heineken is een taai onderzoeksonderwerp gebleken. Goedemorgen, and dames en heren. Welkom bij Kigali. De enige manier om erachter te komen hoe groot Heinekens rol is geweest... en wat er precies in de brouwerij is gebeurd, is door zelf naar Rwanda te gaan. Dus dat doe ik, inmiddels voor de derde keer. Allereerst ga ik naar het Kigali Genocide Memorial, een indrukwekkend museum en herdenkingscentrum. Je leest er over Toetsi's die in dit zeer religieuze land een veilig toevluchtsoord hoopten te vinden in kerken, maar toch werden vermoord. Over vrouwen die werden verkracht door daders besmet met AIDS en vervolgens juist gespaard werden zodat ze later nogmaals zouden lijden. Hoe kon het zover komen? Dat vraag ik aan de directeur van het Herdenkingscentrum. Through education, because the genocide did not happen the next day that divisionism was introduced in Rwanda. Divisionism uh, was introduced in Rwanda in the early 30s and then had its first effects in the late 50s. And for more than 30 years, people in Rwanda, young people, students in schools, everywhere in the community, were taught to hate the Tutsi. So Toetsi were considered as a minority of enemies that had to disappear from this country. genocide 30 Katera vertelt dat het een lang proces is geweest. Kinderen leerden op school al dat de Tutsi minderheid minder waardig was. Dat was weer een reactie op het oude koloniale idee dat de Tutsi's juist beter of hoger zouden zijn. 19e-eeuwse ontdekkingsreizigers als Stanley meenden dat de Tutsi's een blanke Ethiopische oorsprong hadden. De Tutsi minderheid werd dus lange tijd voorgetrokken, maar na de dekolonisatie keerde dat om. Uiteindelijk mondde dat uit in een proces van ontmenselijking. You know, if you consider the stages of preparing a genocide, there is a phase called dehumanisation. It happened during the Holocaust. Dehumanizing the Tutsi as inyenzi cockroaches or snakes in Zoka... Uh, that was a way to convince people that uh, killing a Tutsi is like you scratch a cockroach. It's like you kill a snake. And the propaganda was saying in one of their verses that... Uh, if you don't kill a snake or scratch its head, the snake will kill you. Hutus leerde naar Tutsis kijken als naar kakkerlakken of slangen... Als je een slang niet zelf doodt, zal hij jou doden, was het idee. Zo werden er ongeveer 200.000 daders gekweekt, vaak gewone burgers, die in drie maanden tijd zo'n 800.000 slachtoffers maakten, veelal met houten knuppels en kapmessen. En dat terwijl ze nauwelijks van elkaar verschilden. Could you tell me the difference between the Hutu and the Tutsi? Hutu and Tutsi speak the same language. People uh, had the same culture and still have the same culture in Rwanda. Zoals ik zei, er is geen no verschil. Slachtingen en moordpartijen. Geen gezellig decor voor een vers biertje, zou je denken. Maar een commercieel bedrijf zou dit wel eens anders kunnen zien. Dat blijkt als ik de burgeroorlog bespreek met een directielid van destijds... die niet wil dat ik hem bij naam noem. Mooi onderhouden tuintje, bloemen. Kijken uit over Kikali, de heuvels. Ik kan niet de precieze details geven, want ik heb uh, volledige anonimiteit beloofd. We gaan de huiskamer binnen. Ah, Jezus aan de muur. Trouwportret, primus. Allemaal glazen. Ah, de veren. Primus, en ik ken. En met ziek. Het directielid vertelt dat ze veel bier verkochten. Heel veel bier. Ik vraag hem waarom. De soldaten. Ze hoorden de kogels, de gevechten. Het ontnam ze de eetlust. Ze pakten liever een fles bier. Een drogeertje. Als je wat meer drinkt, voelt het alsof je ergens anders bent. Je hoeft niet meer na te denken. Het bier vloeide en de grootverbruiker was het leger, de soldaten. Ik vraag me af waarom. Hielp dat ze om zich staande te houden, om niet bang te zijn? De Franse journalist Jean Atzfeld legde de getuigenissen van de daders vast... in het boek Seizoen van de Machettes... Hij beschrijft een groep gewone Hutu-vrienden... die in 1994 veranderden in moordenaars. Het was een goede tijd, zo herinneren ze zich. Iedere avond was het feest. We hadden alles wat we normaal gesproken niet hadden. Elke dag rundvlees en primus. Het was een gelukkig seizoen, zegt er eentje. Ik vraag het directielid ook naar de verkoopcijfers. Waren die significant anders dan normaal... De verkoopcijfers van 1990, 1991 tot aan 1994 hebben we daarna nooit meer gehaald. Ik haast me naar het centrum van Kigali. Ik heb afgesproken in een vrolijke bar met Congolese muziek. Daar ontmoet ik Josephine Kayigamba. Ze werkte in de boekhouding bij Heineken in Kigali. Ze kiest haar woorden zorgvuldig. Ook zij benadrukt de rol van het bier. Als een Rwandese geen toekomst ziet en van dag tot dag leeft... verdrinkt hij zijn angst door bier te drinken. Tijdens de oorlog waren er geen lange termijnplannen meer. Daarom is er zoveel bier verkocht. Kayiganwa is Tutsi en ze is trots dat ze een baan bij Heineken krijgt. Het is een van de schaarse internationale bedrijven in Rwanda... En er geldt op dat moment een kwotum van maximaal 10% Tutsi's opgelegd door de regering. Dat zij daartoe behoort, ziet ze als een eer. Op woensdagavond 6 april 1994 zit ze thuis, na een dag werken. Het is iets voor half negen avonds, als enkele kilometers van haar huis het vliegtuig met de Rwandese president Habia Rimana wordt neergeschoten. Radio 1, Afro Radio, Journaal zes minuten over half zes. In Kigali, de hoofdstad van het midden-Afrikaanse land Rwanda... is vandaag een totale chaos ontstaan. Dat gebeurde nadat de president van het land... samen met zijn collega uit het buurland Burundi... gisteravond om het leven kwamen bij een raketaanval... op het vliegtuig waarmee ze in Kigali aankwamen. Habjarimana is Hutu en probeerde tijdens zijn regeringsperiode te laveren... tussen extremistische Hutus en de onderdrukte Tutsis. Maar de moord op de Hutu-president wordt gezien als vrijbrief... om alle Tutsis te vermoorden. Het is het startschot van de genocide. Diverse legeronderdelen en groepen gewapende burgers... zijn vandaag met elkaar geraakt. Overal in de stad klinkt geweer- en mortiervuur. Diplomaten maken melding van grootscheepse plunderingen. En de ochtend daarna konden we de straat niet meer op. De hele stad was tot stilstand gekomen. In Kigali waren de collega's in de nachtdienst van de frisdrankfabriek binnengebleven. Rond 25 april, bijna drie weken later, werden ze aangevallen door de milities die de toetsies wilden uitroeien. Ze hebben de Tutsi's die daar waren meegenomen om hen te doden... Ze We weten niet eens waar. Hier is alles vanaf 6 april stilgevallen. Maar de brouwerij in Kizenji ging door met brouwen en verkopen. Ik denk dat de regering druk heeft uitgeoefend op de brouwerij om door te gaan. Als er wordt verkocht, betekent dat ook dat er belasting binnenkomt. Ze hadden die belasting nodig om oorlog te blijven voeren. En ook het bier... Ze hadden dat nodig om aan de soldaten en de milities te geven. Wat Kayigamba hier dus zegt, is dat accijns op het bier van Heineken... een belangrijke inkomstenbron was van het leger dat de genocide uitvoerde. De soldaten laafden zich vervolgens aan het primusbier dat hen bedwelmde om te moorden. Het klinkt als een cynische win-win situatie. Ik kom aan in Gizeny, in het noordwesten van Rwanda. Op een klein strandje aan de rand van de stad... kijk ik naar de golven van het Kivu-meer. Het is een van de mooiste plekken die je hier voor kunt stellen. Paradijselijk, zou ik bijna zeggen. Maar in 1994 is het hier een inferno. Het meer ligt dan vol met lijken. Hier ontmoet ik Jonathan Habimana... voormalig verkoopvertegenwoordiger van Heineken... Inmiddels is Habimana overgestapt. Hij rijdt nu rond in een knalgele pick-up truck... met het logo van concurrent Skol. Ik stap bij hem in. We rijden door het centrum van Gizegny. Recht voor ons de moskee. In de verte zien we de vulkaan, de Nirogongo. Het is een hele actieve vulkaan die voor het laatst is uitgebarst in 2002. We gaan nu richting de brouwerij... Ik ga niet proberen naar binnen te gaan, want uh, ik weet inmiddels hoe dat werkt. Als, uh, als ik daar naar binnen wil, dan moet er volgens het officiële protocol moet er naar Nederland gebeld worden en uh, ze zullen het waarschijnlijk niet echt waarderen dat ik, uh, dat ik weer nieuw onderzoek aan doen ben. Dalle lac qui vous ici voyez le bateau, c'est là en chargé. On charge à die Vanaf een hoog punt overzien we bijna het hele terrein. De brouwerij is nog steeds actief. Abimana wijst aan wat waar gebeurt: laden en lossen bij het meer, het brouwen boven de kantoren en aan de andere kant is de bottelarij. Ook wijst hij naar de opslag. Maar pas als we weer in de auto zitten... zegt Habimana iets over de koelcel... waar mijn haren recht van overeind gaan staan. De aanslag op de president betekende het startschot van de genocide. En zijn lijk werd tijdens de massaslachting... in de koelcel van Heineken bewaard, vertelt Habimana me. Letterlijk een lijk in de kast dus... Dat was mij niet eerder bekend, dus ik zoek uit of het kan kloppen. Uit verslagen van het Rwanda-tribunaal blijkt dat het dode lichaam van de president... inderdaad van Kigali naar Gizeni werd gebracht. Waar het op de brouwerij werd bewaard totdat het naar Zaire werd getransporteerd. Het had waarschijnlijk allereerst een praktische reden. Er waren in het Rwanda van 1994 nu eenmaal weinig plekken met een grote koelcel... Ook in het buurland Burundi werd de koelcel in de brouwerij van Heineken gebruikt... om te voorkomen dat het lichaam van de president vroegtijdig zou ontbinden. Maar de brouwerij als mortuarium duidt in ieder geval ook op een zeer innige relatie... tussen de regering en de lokale Heineken-dochter. In Rwanda voltrok zich een van de grootste rampen uit de moderne geschiedenis... terwijl Heineken bier bleef brouwen met het lijk van de president in de koelkast. Heineken zelf zegt niet te weten wat daar precies gebeurd is... Vlak bij de brouwerij in Gizegni ontmoet ik een werknemer van de toenmalige medische dienst van Heineken. Hij ontvangt me in zijn wilderige getuin vol bloemen aan de weg naar de brouwerij. Hij vertelt over de sfeer die hier toen heerste. Zoals overal in het land waren er hier begin jaren negentig ook mensen die niet met toetsies wilden werken. Ze begonnen de Tutsis lastig te vallen en te bedreigen. Sommigen gingen daardoor weg, anderen bleven. Mijn vrouw werkte ook voor de brouwerij. Ze is halfbloed, maar heeft de uiterlijke kenmerken van een Tutsi. Ze werkte in de kantine en werd ervan verdacht mensen te willen vergiftigen. Ik heb haar toen gevraagd om ontslag te nemen. Ik denk dat dat haar uiteindelijk heeft gered. Toen de genocide uitbrak, werd zij een beetje vergeten... omdat ze niet langer werkte. Anders was ze waarschijnlijk thuis doodgevonden. Ik vraag hem of de Intra de Hutu-milities verantwoordelijk voor de genocide... ook actief waren binnen de brouwerij. Niet openlijk, maar we wisten wie het waren door hun uitspraken. En de directie wist die ervan. Ja, ik denk dat die zich ervan bewust was. Zij wisten dat er mensen waren van de Interahamwe en de Impuzamugambi. Dat waren mensen die bij de CDR hoorden. Dat is een extremistische Hutu-partij. De chef wist dat. Het bier werd ondertussen nog volop gedistribueerd. Dat gebeurde alleen nog door Hutu-chauffeurs, zegt hij. Toetsi-chauffeurs reden niet meer. Er was ook een lijst met namen van medewerkers die Tutsi waren. Iedereen kende elkaar en collega's wisten van elkaar waar ze woonden. Bijna alle medewerkers die als Tutsi op de lijst geregistreerd stonden... zijn tijdens de eerste dagen van de genocide vermoord. Door hun eigen collega's. In Nederland blijft de discutabele rol van Heineken grotendeels onopgemerkt. Alleen de Leeuwarden Courant en Trouw berichten erover... Onder de kop Rwanda, het bier en de dood schrijft het dagblad uit Friesland. In die bende blijft één bedrijf overeind, de bierbrouwerij van Heineken. Trouw kopt, in bloedig Rwanda brouwt Heineken lustig voort. Een Heineken woordvoerster vertelt dat er gewoon wordt gebrouwen... zolang er voldoende schoon water, brandstof en grondstoffen zijn. Het gebrek aan deze drie zaken is op dit moment eigenlijk het grootste probleem, zegt ze. Het artikel meldt dat er berichten bekend zijn... over de invloed van drank op de moordpartijen. Maar Heineken ziet geen aanleiding de activiteiten in Rwanda te staken. Waarom, zegt de woordvoerster? Zolang er vraag is en we kunnen produceren... lijkt mij dat niet aan de orde. Voor Heineken was het dus een kwestie van vraag en aanbod. Een voormalig directeur van Heineken in Rwanda bevestigde dat. Heineken is het Rode Kruis niet... Topman Jean-François van Boksmeer heeft mij een aantal malen verweten... dat ik naar het verleden zou kijken met de ogen van nu. Maar wie het jaarverslag van 1994 op naleest... ziet dat er een milieuparagraaf is... en een passage over verantwoord alcoholgebruik. Ook in de jaren negentig werd dus al nagedacht over ethisch zaken doen... en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen blijkbaar niet in Rwanda en niet tijdens een genocide... Want Afrika is op dat moment nog, zoals Van Boksmeer dat noemt... de achterbuurt van onze business. Terug naar de voormalige werknemer van de medische afdeling. Ik vraag hem wat Heineken volgens hem had kunnen doen. Zelfs als ze de brouwerij hadden proberen te sluiten... dan weet ik niet wat de regering had gedaan. Misschien hadden ze onderhandeld om de productie toch voor te zetten omdat het geld nog steeds nodig was. Heineken was op die manier dus een belangrijke steun... voor de regering die de genocide uitvoerde, vraag ik hem. Jazeker. Tijdens die periode zeiden we dat Heineken... de grote broer van de regering was. Omdat het de belangrijkste inkomstenbron was. De grootste vrouw van het taxes. Ik doe inmiddels ruim vijf jaar onderzoek naar Heineken in Afrika. Lange tijd weigert het bedrijf met me in gesprek te gaan. Maar dat verandert begin 2017. Heineken wil nu wel met me praten en raadt me zelfs gesprekspartners aan. Ik heb interviews met onder andere de CEO van Boksmeer... en de directeur Afrika, Roland Permet. Alleen mag ik de opnames niet gebruiken. In die interviews krijg ik opeens een heel nieuw verhaal te horen... De brouwerij van Heineken, gerund door personeel van Heineken... zou niet langer in het bezit zijn geweest van Heineken. Het zou een autonome entiteit zijn geworden. Gerund door geradicaliseerde medewerkers onder leiding van een kwaadaardig brein... waarover Heineken geen controle meer had. We zijn nu helemaal niet het leger, zegt Van Boksmeer. De brouwer geeft zelf de volgende verklaring. Door de totale paniek en chaos in Rwanda gedurende de genocide had het managementteam van onze dochteronderneming Bralirwa... de controle over de brouwerij in Gisenyi verloren. Het team was tijdens de genocide deels in het buitenland... deels op de vlucht voor de genocideplegers. Als gevolg daarvan leidde de lokale brouwerijmanager de brouwerij... zonder instructies of aansturing van de directie. Na enige tijd waren er twee leden van het managementteam in Goma aanwezig... met als doel duidelijkheid te krijgen over de situatie in Rwanda. Vergeet niet dat er toen geen mobiele telefoons waren... en dat men geen internet of e-mail had. De Franstalige Radio RFI was de belangrijkste bron van informatie. Sommige van onze medewerkers staken de grenzen over... en werden in Goma opgevangen. Er vonden in Goma wat gesprekken plaats met mensen van de brouwerij. Maar dit betekent absoluut niet dat Heineken de controle over de brouwerij had... Het was nagenoeg onmogelijk om een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Laat staan precies te weten wat er daadwerkelijk allemaal in Gizegni gebeurde. Ik zoek uit hoe plausibel die stelling is... maar kom er al snel achter dat het kwade brein... de brouwerijmanager over wie Heineken het heeft... minstens een maand in Kenia was toen de genocide uitbrak. De brouwerij bleef dus in elk geval ook zonder hem draaien. even kort introduceren of zo, dan hoor voor even hier... Ja, ik ben uh, Gep Mannak. <laughs> ja. Ik spreek nog een keer af met Gep Mannak, het voormalige hoofdtechnische dienst van Heineken, om te vragen hoe hij die verklaring inschat. Ten eerste is er het probleem van de toelevering. Ik kan me nog wel goed herinneren dat destijds de, het aantal generaties gist uh, maximaal zeven was. Dus heb je regelmatig leverantie van gist uit Nederland nodig. Ja, dat is een heel specialistisch uh, metier om gist te selecteren. Maar, maar zonder gist kan zo'n brouwerij naar mijn idee helemaal geen drie maanden uh, doordraaien. Hij zegt bovendien dat de brouwerij destijds een directe radioverbinding had... met het tijdelijke hoofdkantoor in Goma. De werkelijkheid was in ieder geval in mijn tijd dat we een radioverbinding uh, hadden met uh, Goma. Ja, er is geen enkele reden dat die radioverbinding... niet zou hebben bestaan uh, toen die genocide uitbrak. Hoe groot zou je dan de kans inschatten... Dat, dat Heineken op geen enkele manier meer betrokken was bij die operatie? Dat hij volledig autonoom was geworden... en dat hij door geradicaliseerde Rwandese werd gerund? Ik, uh, ik, ik schat het... Als onmogelijk in dat uh, geradicaliseerde Rwandezen. En dan hebben we het ook nog over een groep mensen die uh, de key competenties meestal om een brouwerij te runnen. Ik acht het onmogelijk dat zo'n groep. Uh, zo'n zo brouwerij drie maanden in de lucht houdt. Kijk, Heineken zegt, ook al hadden wij het gewild, wij hadden die productie daar niet kunnen stoppen. Wat vind jij ervan? Ik, ik vind dat uh, wel een opmerkelijke uitspraak. In de eerste plaats had Heineken het kunnen proberen. Er was echt alle reden toe om, om dat te proberen en om dat te herproberen. Maar verder denk ik dat Heineken uh, in, sta, in staat moet zijn geweest om de brouwerij stil te leggen. Door uh, het personeel opdracht te geven de productie te stoppen. En in ieder geval te stoppen met leveranties. En de transporteur is ook, was destijds een Belgisch bedrijf. Nou, dat is één telefoontje naar uh, de hoogste directeur in Antwerpen. En die, uh, die laat zo die trucks omdraaien. Het feit dat, dat Heineken gewoon heeft doorgebrouwen tijdens die genocide. Wat, uh, wat vind jij daarvan? Nou, persoonlijk schaam ik me daarvoor. Ja, alleen al het idee dat uh, de genocide voor een deel... Gefinancierd kan zijn geweest door de belasting die de brouwerij uh, heeft gegenereerd, vind ik, vind ik eigenlijk uh, ja, vind, vind ik, vind ik ongelooflijk kwalijk. Ik denk aan Josephine Galigamba, die ik ontmoette in die vrolijke bar in het centrum van Kigali. Ze was een van de weinige toetsies bij Heineken die de verschrikkingen overleefde. Hoe, dat weet ze zelf ook nog steeds niet. Kom maar, ze teppen. Ik had mijn huis verlaten omdat we meermaals waren aangevallen door de milities. Ik was naar een andere buurt gegaan. Het was toeval. Ik ben gelovig, dus ik zeg dat het de hand van God was. Ik kan het niet uitleggen. Er zijn meer Tutsi-collega's die het hebben overleefd, maar niet veel. Ik kan ze op één hand tellen. In het jaarverslag van Heineken van 1994 worden de tientallen doden niet genoemd. Het volstaat met twee zinnen in het regionale stukje over Afrika. Het jaar 1994 werd getekend door de rampzalige gebeurtenissen in Rwanda... die ook aan onze medewerkers al daar niet voorbij zijn gegaan. Ons medeleven gaat uit naar alle die door het oorlogsgeweld zijn getroffen. Ook daarna is er nooit teruggekeken, zegt het voormalig directielid... Het was een dossier waarvan we afstand wilden nemen. Er is niemand geweest die het ooit heeft aangedurfd zich daarmee bezig te houden. Nee, ik heb niets. Ik heb niets. Ik denk dat het een dossier is waarvan we. licht zijn de ce dossier. Er is geen persoon die het ooit heeft aangedurfd om het te hebben. Dit was een Bloed en bier van Olivier van Beemen, montage Laura, stek techniek Barry Kamer. Van Bemen vroeg aan strafrechtadvocaat Michiel Pestman op basis van deze uitzending of dit nog consequenties kan hebben voor Heineken. En Pestman antwoordde erop: als er serieus onderzoek wordt gedaan, dan is het in theorie mogelijk dat ze Heineken of de leidinggevende vervolgen. Genocide verjaart niet. Dat Heineken nu claimt dat het de controle kwijt was geraakt, duidt er volgens Pestman op. Dat het bedrijf nattigheid voelt. Voor wie meer wil weten over de rol van Heineken in Afrika. Het boek heet Bier voor Heineken en ligt nu in de winkel. En op Follow the Money verschijnt een reeks artikelen. Voor informatie over OVT kunt u terecht op vpro.nl slash OVT of op onze Facebookpagina. En mailen kan naar ovt.vpro.nl. Hier op Radio 1 volgt zo de pestribune van Max, met Ronald Okhuizen van het Parool en met Joost Luiten de Golfer. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen.